1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met Fred de Vries... van de explosieve opruimingsdienst. Zij is het hele weekend druk geweest met het opruimen... van honderden kilo's illegaal vuurwerk. Nu het NOS Journaal door Dorrald Megens. Goedemiddag, artsen zonder grenzen... bouwt hulp aan orkaanslachtoffers Filipijnen langzaam af. Greenpeace zegt dat Rusland aanklacht tegen één milieuactivist heeft laten vallen... En forse stormschade, niet zozeer in Nederland... maar wel daarbuiten onder meer in Frankrijk. Vanmiddag neemt de wind af... maar aan de westkust waait het nog krachtig of hard. Verder is bewolkt en trekken er buien over. Vanavond en vannacht voornamelijk in het oosten nog buien. Morgen, eerste kerstdag, is het eerst bewolkt... met vooral in datzelfde oosten nog wat regen. Morgenmiddag is het zonnig en droog. Artsen zonder grenzen gaat de medische hulp op de Filipijnen afbouwen. Half oktober werden de eilanden getroffen door de orkaan Haiyan. Duizenden mensen kwamen daarbij om.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 Bij de hulpdiensten zijn tot nu toe zo'n 3200 meldingen binnengekomen... van storm- en waterschade, blijkt uit cijfers van de website alarmeringen.nl. De meeste meldingen die zijn binnengekomen of komen binnen... in Noord-Brabant en in Hollands Midden. Ook zijn er problemen voor de musicalvoorstelling Soldaat van Oranje. Twee voorstellingen kunnen niet doorgaan... omdat er door de wind onderdelen van het dak zijn weggewaard. Fred Boot, producent van de musical, legt uit wat er is gebeurd. Het staat op het uh, voormalig vliegveld Valkenburg bij Katwijk. Uh, dat is inderdaad uh, redelijk dicht bij, uh, bij de zee. En uh, daar kan het onstuimig waaien, zoals wij Nederlanders weten. En dat is vannacht weer gebeurd. Met uh, enorm... Ja, die, die windstoten waren toch wel dusdanig krachtig. Dat vannacht uh, om een uur drie uh, een, een stuk van het dak van ons foyer, dus niet van de theaterzaal van de foyer uh, is afgewaaid. En onze, onze V het, het kenmerk van, uh, van ons logo, ook die op de voorkant van het theater zit, daar is een stuk van afgewaaid. Door de problemen met het dak kunnen de middag- en avondvoorstelling vandaag niet doorgaan. Het productiebedrijf probeert de ruim 2200 bezoekers dat op tijd te laten weten. Fred Boot legt uit hoe ze de mensen proberen te bereiken. Uh, onder andere uh, door, door uh, dit soort gesprekken.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 Dus we hopen dat dat gaat lukken en daar gaan we vooralsnog vanuit dat het gaat lukken. We hebben bene op 28 oktober toen ook bij die storm een dergelijke schade gehad, iets minder. Maar die was, die was binnen 24 uur hersteld. Dat was de producent van de musical van Soldaat van Oranje, Fred Boot was dat. In Groot-Brittannië zijn drie doden gevallen door de storm. storm tijdens gisteravond grote delen van Engeland en Wales. In het zuiden van Engeland zaten in elk geval 27.000 huishoudens zonder stroom. Vandaag krijgen Noord-Ierland en Schotland de volle laag. Kunnen ze rekenen op windstoten tot 130 km per uur. En ook in Frankrijk is veel schade door de storm, zegt correspondent Frank Renaut.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 Problemen verwacht ook met overstromingen, hevige storm. Op meer dan twintig departementen in Frankrijk geldt nog steeds... In de rest van de dag, voor de rest van de dag de op één na hoogste alarmfase. Dit is het NOS-journaal met Dorald Megers. Rusland heeft de aanklacht tegen een van de Greenpeace-activisten... van de Arctic Sunrise officieel laten vallen. Dat meldt de milieuorganisatie. De eerste actievoerder kreeg het nieuws vanochtend te horen... zegt campagnedirecteur directeur Thijssen. Nou, vandaag is uh, de eerste van de dertig actievoerders uh, bij de Investigative Committee geweest en heeft de amnestie geaccepteerd. En dat betekent dat de aanklacht voor die persoon nu officieel is komen te vervallen. En de laatste stap die die persoon nu nog moet zetten is dat hij een uitreisvisum krijgt en dan kan hij eindelijk na vier maanden Rusland naar huis. Wanneer de andere activisten amnestie krijgen, dat is niet bekend. De Greenpeace-activisten werden in september gearresteerd toen ze actievoerden tegen gasboringen in het Noordpoolgebied. In eerste instantie werden ze aangeklaagd voor piraterij, later voor hooliganisme. Vorige week stemde het Russische parlement in met een amnestiewet die ook voor de activisten kan gelden. ING is tegen het plan van minister Dijsselbloem om bonussen bij banken te beperken tot maximaal 20% van het vaste salaris. De bank heeft principiële bezwaren tegen het plan, staat in een brief, omdat het plan ingrijpt in de vrijheid van private ondernemingen. Om internationaal te concurreren en talenten vast te houden... moeten ondernemingen zelf hun bonusbeleid vorm kunnen geven, vindt ING. Minister Dijsselbloem zei eerder dat hoge beloningen en bonussen... wereldwijd worden gezien als een van de oorzaken van de financiële crisis. Zijn plannen gaan verder dan de aanpak die in de EU is afgesproken. De EU hanteert een limiet voor bonussen van 100% van het salaris. De Libiër die jarenlang verdacht werd van het opzettelijk veroorzaken van de Schiphol brand eist een schadevergoeding van bijna 664.000 euro van de staat. Volgens de advocaat van de Libiër, Jabali, is bij het vaststellen van de schade rekening gehouden met het feit dat hij gewond raakte bij de brand en lang in voorarrest heeft gezeten. Jabali is uiteindelijk vrijgesproken. Bij die brand in 2005 in het cellencomplex op Schiphol-Oost kwamen elf mensen om. Ouders vinden dat kinderen van 16 en 17 na 1 januari mogen blijven drinken. Blijkt uit een onderzoek van het tv-programma 1 Vandaag. Op 1 januari gaat de leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol naar 18 jaar. Maar de meeste ouders trekken zich daar volgens 1 Vandaag weinig van aan. Wij hebben inderdaad 700 ouders uh, ondervraagd van uh, 16- en 17-jarigen die nu al eens alcohol drinken. En 8 op de 10 daarvan zeggen dat hun kind na 1 januari van hen gewoon nog een biertje mag blijven drinken... of een andere alcoholische versnapering. En uh, de ouders die nu ook wel eens een biertje kopen voor hun kind... ja, die blijven dat op een enkele uitzondering na, maar die blijven dat allemaal straks ook nog doen. Jongeren zelf verwachten dat ze in het nieuwe jaar ook buiten de deur net zoveel blijven drinken als nu. Ze denken dat het met de controles wel zou meevallen. De Belgische koning Filip heeft zojuist zijn eerste Kersttoespraak gehouden. Dat deed hij anders dan zijn vader hij hield de speech staand. Filip sprak bovendien een stuk korter. Hij klokte af op zes minuten. Dat is dan ook een groot verschil met koning Albert die vaak rond de twaalf minuten sprak. Koning Filip blikte terug op het jaar. Hij sprak niet concreet over omstreden thema's van België, maar hij stipte de verhouding tussen Vlaanderen en Wallonië subtiel even aan. Zo heb ik ter gelegenheid van de ondertekening van het cultureel samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en de Franse gemeenschap de ministers van cultuur samen kunnen brengen voor een rijke gedachtenwisseling met de kunstenaars uit het noorden en het zuiden van ons land. Het is mijn bedoeling, die dialoog met u allen, voor te zetten en te verdiepen. Sport. Zojuist is de loting geweest voor de eerste dag van het Olympisch kwalificatietoernooi het OKT in Heerenveen. verslaggever Sebastian Timmerman hier aangeschoven aan tafel. Sebastian, uh, twee afstanden, 1000 meter bij de vrouwen, 5 kilometer bij de mannen. Uh, om met die laatste te beginnen, die vijf kilometer. Om wie gaat het? Het gaat uh, bijvoorbeeld om Sven Kramer. Want in tegenstelling tot uh, vier jaar geleden... toen Kramer uh, dit toernooi niet hoefde te rijden... toen had hij zich via de Wereldbekers al geplaatst... moet Kramer nu ook gewoon vol aan de bak. Iedereen begint met een uh, schone lei. Uh, rijdt in de laatste rit tegen Jan Blokhuizen... die uh, bij het NK afstanden eind oktober tegenviel... Niet bij de top 3 zat. Maar in Berlijn, waar weer een goede 5 kilometer heeft gereden, was bij de laatste Wereldbeker. En bovendien dus in die laatste ritrij tegen Sven Kramer. Dus dan weet Blokhuizen ook een beetje wat hij moet doen. Andere grote favorieten: uh, Jorrit Bergsma, Bob de Jong. De nummers 2 en 3 van het Nederlands kampioenschap. En onderschat ook Koen Verweij niet. Dit seizoen heel erg goed op de 1500 meter. Maar afgelopen vrijdag bij een trainingswedstrijd in, uh, in Tijalf ook heel goed op de 3 kilometer. Daar rijden ze wel zo'n afstand. die uh, afstand. Toen was hij ook sneller dan Sven Kramer. Dus Koen verwijder, heb ik toch ook nog maar even een cirkeltje omheen gezet... voor deze vijf kilometer. Verzeer ja. Ja. Uh, voorzien nog problemen voor de plaatsing, uh, voor de spelen? Nou, er gaan er dus drie, uh, tenminste, op papier. De nummers 1 en 2 gaan uh, sowieso. De nummer 3 moet een klein beetje afwachten... vanwege die uh, aanwijsvolgorde, die prestatiematrix. Of hij uh, wel of niet gaat. Maar als er maar ergens bij de andere afstanden één dubbeling in zit... dan gaat de nummer 3 ook dus uh, normaal gesproken op deze afstand niet, zo uh, niet zoveel... Geen Problemen. Nee, nee, nee. Dan die duizend meter bij de vrouwen. Waar moeten we daar uh, gaan, uh, op gaan letten? Nou, dat wordt een, uh, wordt een ander verhaal. Ten eerste zijn er al een stuk of acht uh, favorieten zo op voorhand aan te strepen voor vier plaatsen. Uh, onder wie natuurlijk Jorinthe Morst de vrouw die het short track combineert met het uh, lange baanschaatsen. Onder wie natuurlijk Irene Wust. Dan hebben we Marit Leenstra nog. Lotte van Beek, Margot Boer. Uh, Antoinette de Jong, het jonge talent, die rijdt in de laatste rit tegen Margot Boer. Wust rijdt vrij vroeg, al in de zevende rit van, uh, van de tien. Annette Gerrit heb je natuurlijk nog, die een miserabel seizoen probeert goed te maken. Uh, zilver had in Vancouver. En uh, daar komt dus bij dat uh, die dames strijden om op papier vier plekken. Maar als je dan kijkt naar die aanwijsvolgorde... dan zijn eigenlijk alleen de nummers 1 en 2 na overmorgen... echt zeker van deelname aan de Olympische Spelen. En de nummers 3 en 4, die moeten in de wachtkamer. En die moeten echt tot uh, de slotdag op 30 december gaan afwachten... en dan de conclusie uh, kunnen gaan trekken of zij wel of niet naar, uh, naar Sochi mogen. Dus die duizend meter... Ja. ja, dat wordt echt een, een spannende aangelegenheid. Tweede kerstdag, een drukke kerstdag wordt ja, dat, ja, van Sebastian? Half vier. Van half vier begint het. Allemaal te volgen hier op Radio 1. Uh, op deze zender, hè? Zeg je uh, weten. tweede kerstdag. Dankjewel, Sebastian. Okay. We hebben geen verkeersinformatie. Het is 14 minuten over één. Nog wel één keer de hoofdpunten van dit bulletin: Artsen zonder Grenzen bouwt hulp aan orkaanslachtoffers, Filipijnen, langzaam af. De medische noodhulp is in het gebied niet meer zo hard nodig. Greenpeace zegt dat Rusland de aanklacht tegen één milieuactivist heeft laten vallen. Wanneer de rest van die 30 activisten van de Arctic Sunrise aan de beurt komen is nog niet bekend. En forse stormschade niet zozeer in Nederland, maar wel daarbuiten onder meer in Frankrijk. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Fred de Vries van de Explosieve Opruimingsdienst. Hij uh, heeft het hele weekend is hij druk geweest met het opruimen van honderden kilo's illegaal vuurwerk. En uh, tegen half twee beginnen we aan Stand.nl. De stelling dan, het is goed dat Grols op het etiket waarschuwt voor de gevaren van alcohol. Grols gaat bierdrinkers waarschuwen, dat doen ze dus op de verpakkingen van bier. Op die flesjes komen drie symbolen die aangeven dat alcohol onder de 18 alcohol voor zwangere vrouwen, en alcohol in het verkeer, not done is. Ook staat er een verwijzing naar de website alcoholvrij... talkingalcohol.com bij. Oh, talkingalcohol.com. Daar kan je dus uh, in ieder geval lezen en meepraten, waarschijnlijk over alcohol. Um, nou ja, dat bracht ons bij deze stelling dus. Het is goed dat Gros op het etiket waarschuwt voor de gevaren van alcohol. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat dan naar 70,70, 70, dat kost 50 cent...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 De explosieve opruimingsdienst de EOD is het hele weekend in touw geweest... om honderden kilo's illegaal vuurwerk op te ruimen. Het vuurwerk werd gevonden in een woning in Heenvliet, net onder Rotterdam. Vrijdagavond werd dat vuurwerk gevonden. Pas zondag in de namiddag mochten geëvacueerde buren weer naar hun huis... om even aan te geven hoe ernstig de situatie daar was. Kapitein Fred de Vries was de officier van dienst aanwezig bij de ontmanteling. Hij werkt dus bij de EOD en is hier bij ons. Hartelijk welkom. Dankjewel. Um, ja, de EOD liet letterlijk van zich horen zaterdagavond... toen een deel van dat vuurwerk werd vernietigd... waarbij uh, van een paar huizen zelfs de ramen sneuvelden. Wat ging daar mis? Nou goed, wat er eigenlijk misging, um, ik denk dat we zeker moeten gaan kijken wat er goed gegaan is. Um, laten we even bij het begin beginnen. Um, we hebben te maken met een huis, met een woonhuis, waar geïmproviseerde explosieven lagen. Uh, deze explosieven waren bedoeld om in geïmproviseerd vuurwerk te worden gebruikt. En wat we gedaan hebben is de geïmproviseerde explosieven en vuurwerk meegenomen naar de vernietigingslocatie. Om het daar gecontroleerd tot ontploffing te brengen. Ja. Yeah. En, en, en dan kan er wel eens een ruikje sneuvelen? Nou ja, goed, in principe niet. Daar gaan we dus niet <laughs> van uit. Hè. Uh, maar wat de situatie natuurlijk was... we hebben te maken met, uh, met instabiel uh, uh, geïmproviseerde explosieven. Daarnaast met een zeer hoog energetische waarde. Dus dat betekent op het moment wanneer je dat tot ontploffing brengt... dat er heel veel zuurstof vrijkomt. En in combinatie met de kracht krijg je dus een drukgolf, een schokgolf. En deze schokgolf heeft, heeft ze dus kunnen concentreren op enkele huizen. Ja. En dat, ondertussen had het uh, te, uh, te maken met laaghangende bewolking. En daardoor krijg je reflectie, oftewel een schokgolf... Die kan dus niet in de ruimte uitdijen. maar zal tussen de laag hangende bewolking. en het aardoppervlak zich blijven ja. voortschrijden. Maar u zegt van het is geïmproviseerd vuurwerk. Dus, dus uh, laten we zeggen, die meneer die was daar uh, kennelijk bezig. om daar dingen allemaal aan elkaar te knopen. en die wilde daar mooie uh, knallers van maken. Uh, uh, daar komen we zo nog even op, wat u daar precies hebt aangetroffen. Uh, laten we zeggen, als u een, een normale bom vindt. die in uw boekje staat. dan weet u ongeveer wat, wat dat voor effect zal hebben. als je die tot ontploffing brengt. Klopt. Ja, ja. En dan is het dus makkelijker in te schatten om te zeggen... nou, uh, die, die uh, ruiten die zullen wel sneuvelen en een uh, andere niet. In dit geval was dat onvoorspelbaar. Uh, ja, en we hebben inderdaad te maken met geïmproverseerde explosieven. Daarvan is niet altijd bekend wat de samenstelling daarvan is. Kijk, als we kijken naar conventionele explosieven... Hè, met name gebruikt in de Tweede Wereldoorlog... Ja. dan weten we hoe de constructie elkaar steekt... we weten wat voor soort springstoffen er zijn gebruikt... en dan kunnen we ook hele adequate veiligheidsmaatregelen nemen. Ja. Vrijdagavond begon dat allemaal. U zat thuis of zo, of? Hoe werkt zoiets? Dan krijg je een telefoontje van: je moet opkomen draven. Nou ja, goed, uh, op de vrijdagavond zat ik thuis. Uh, natuurlijk wist ik dat, uh, dat mijn EOD-teams uh, in het veld waren. In het veld noemen we dan, die waren aan het ruimen. Uh, vervolgens kreeg ik een melding van mijn collega dat hij uh, de geïmproviseerde explosieven... tot detonatie had gebracht. En dat daar mogelijk schade bij zou zijn ontstaan. Uh, nou goed, wat er dan gebeurt, dan word je eigenlijk geleefd voor de, voor de eerste drie uren. er wil natuurlijk iedereen van alles wat, wat van je weten. Um, en daarbij hebben we afgesproken dat we de volgende dag nog. Te we die daar lagen, ook tot detonatie zouden gaan brengen. Ja. Dus uh, de volgende dag ben ik uh, meegegaan naar, uh, naar de locatie. Ja. Maar eerst even nog helemaal naar het begin. Dat, dus dat die zaak daar werd ontdekt. dat ging via een tip, heb ik begrepen. Hè? Dus uh, kennelijk is de politie getipt van, nou ga daar eens kijken, want daar is iemand met snode plannen. En, en dan, uh, hoe werkt dat dan? Dan worden jullie opgetrommeld en... Ja, Op het moment wanneer de politie uh, een bepaalde informatie krijgt, kunnen ze dus uh, naar de locatie gaan. Uh, vervolgens, als de politie het niet dus ze gaan naar locaties, ze treffen daar wat, uh, wat zaken aan die ze niet vertrouwen, met name explosieven of geïmproviseerde explosieven, dan worden wij daarvoor gebeld. Um, dan werken we heel erg uh, nauw samen met de politie en uh, vaak ook nog met een Nederlands forensisch Instituut om daar een analyse te verrichten van nou, wat ligt daar dus nu eigenlijk. En kon u dat gelijk uh, inschatten, uw mensen? Uh, ja, dat konden we op zich prima inschatten. Uh, we hebben de eerste dag dat we daar waren, hebben. Uh, een scheiding gemaakt van componenten die we daar hebben aangetroffen. En de volgende dag zijn we echt overgegaan tot het, uh, het vernietigen van de spullen. Ja. Uh, maar dan kom je daar dus en dan moet dus inderdaad eerst in kaart worden gebracht... wat daar precies ligt en hoe gevaarlijk het is. Ja. ja. En dat was in dit geval behoorlijk gevaarlijk. Het was behoorlijk gevaarlijk. Je praat ja. ongeveer over 500 kilogram geïmproviseerd explosieven. Nou goed, ik hoef niet te vertellen wat er gebeurt... als dat uh, tot detonatie wordt gebracht in een woonhuis. Uh, ergens in een woonwijk. Nou goed, ik denk dat de gevolgen zijn, van, zijn daarvan zijn desastreus. Ja, ongelooflijk dat iemand het in zijn hoofd haalt... om dat gewoon in zijn huis te leggen. Ja, ja, het verbaast ons iedere keer weer. Ja. En ja. je woont daar gewoon naast en je weet van niks waarschijnlijk. Ja. Inderdaad. Ongelooflijk. Ja. Uh, maar goed, dan, dan wordt dus dat in kaart gebracht. en dan, uh, want, ja, Weet u van alle vuurwerken ook bijvoorbeeld wat het, wat het is en zo? Van uh, bommen kan ik me voorstellen, maar... Precies. Nou, van vuurwerken weten we natuurlijk wel de samenstelling daarvan. We weten ook uh, hoe het werkt. En, en, uh, maar het probleem is, op het moment wanneer het geïmproviseerde vuurwerk is... dan weten we vaak niet exact de samenstelling. Dus op basis van informatie die dus op locatie ligt... Dan hebben we dus over grondstoffen, eventueel andere materialen... kunnen we wel heel goed bepalen wat de samenstelling is... van dat geïmproviseerde explosieven. Ja, ja. En, en dan weet je dus van dit is uh, foute boel hier. Ja, ja, ja. foute boel. Ja. <laughs> ja. Of is het ook voor jullie leuk om eens een keer zo'n klus te doen? Altijd weer die Tweede Wereldoorlogbommen. Nou, we doen niet alleen maar Tweede Wereldoorlogbommen. Nee, als weet u, wel, als, weet u, als, als u bekijkt hoeveel meldingen we krijgen op jaarbasis... we zitten ongeveer 1.500 meldingen op jaarbasis... waarvan 10% geïmproviseerde explosieven zijn. Dan moet u denken aan bompakketjes op een, op een treinstation... of achtergelaten pakketjes bij een gevoelig object. Ik, ik noem al wat. Ja. Maar dit is natuurlijk ook de tijd van het jaar... dat er heel veel geïmproviseerde uh, vuurwerken worden gemaakt. Dus we zien wel een stijging van, uh, van, van, het, uh, van het maken van de vuurwerken in deze periode. Want, want zijn uw mensen getraind in, in vuurwerk ook? Krijgen ze daar... Kijk, die bommen en zo, dat snap ik allemaal Dat je dat precies moet weten, hoe en wat. En, uh, maar geldt dat voor het vuurwerk ook? Uh, ja, we hebben een, een zeer gedegen opleiding. En de opleiding dat is dan ook gebaseerd op geïmproviseerde explosieven. Uh, dus uh, ja, onze mensen zijn er prima in staat om dat goed te kunnen handelen. Ja. Ja. En dan even, dan, uiteindelijk is het tot ontploffing gebracht. Hoe, hoe Is dat altijd één standaard manier waarop het dan gebeurt, in dit geval ook met het vuurwerk? Uh, niet altijd. Uh, het kan op verschillende manieren werken. Dat is een beetje uh, afhankelijk van hoe de situatie is, want je kunt ook niet overal uh, vernietigen, dus dan moet je misschien andere vernietigingsmethodes toepassen. En het is ook wel heel sterk van de samenstelling van de spullen die we aan te geven. Dus je kunt niet zomaar zeggen van we hebben een standaard werkmethode of werkwijze. En, en kan je dat altijd veilig uit een huis weghalen? Het is niet altijd veilig. En waarom niet? Ja, omdat we ook de samenstelling nogmaals niet weten. Um, zodra we dus aan het werk gaan... dan treffen we daar ook veiligheidsmaatregelen voor de omgeving. We adviseren de politie voor een ontruiming om te voorkomen. Dus dat was in dit geval ook, het. De buren ja, werden ja, geëvacueerd? Ja, precies. De mensen werden geëvacueerd. Om te voorkomen dat als er wat fout gaat... Ja, dat, dat, dat er nog meer slachtoffers zouden gaan vallen. Uh, om, omdat het dus uh, toch onvoorspelbaar is. Hoe, hoe zijn uw uw zien uw mensen er dan uit? Hebben die ook speciale bescherming en zo? Ja, we hebben speciale bompakken daarvoor. Die kunnen uh, aanzienlijk hoeveel... Uh, explosieve stof kunnen ze verdragen op het moment wanneer dat tot detonatie komt. Um, maar ja, u kunt zich voorstellen, als daar honderden kilo's explosieven liggen, ja, dan, dan houdt zo'n bompak ons ook niet meer, uh, meer tegen natuurlijk. Dat, nee. Dat, nee, dat gaat gewoon doorheen. Nee. en dan moet het tot ontploffing worden gebracht, maar dat, ja, dat kan je niet in de voortuin doen over het algemeen. Nee. Dan heb je nog allemaal problemen. Dus ja. hoe zoekt u ja. dan een locatie daarvoor? Dat doen we in samenwerking met de gemeente, in samenwerking met de politie. Uh, zij zijn in principe ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. En wij vragen voor een geschikte locatie om dat te kunnen vernietigen. Ja, en, en dat moet dan ergens in de buurt zijn... want je wilt er ook niet heel Nederland mee doen. Nee, precies. precies. Dus, dus afhankelijk van de situatie. Waar het ligt. We willen ook niet tientallen kilometers mee rijden. Uh, ja, omdat het ook instabiel is. Uh, Gevoelig voor wrijving, schok, stoten, statische elektriciteit. Dus we willen eigenlijk zo snel mogelijk van dat spul af. Hoe gevaarlijk is het werk wat u doet? Um, het, is, het is gevaarlijk. Er zit een risico aan. Uh, Over het algemeen is het risico uh, acceptabel. Maar er zijn momenten dat, het, uh, ja, dat je wel eens denkt van... Hmm, nou, oké, okay, prima. Uh, ik had liever misschien een ander vak gekozen. Ja, echt waar? Uh, nou, aan de andere kant... het neemt natuurlijk ook wel heel veel mooie dingen met zich mee. Want op het moment wanneer je ergens staat waar een groot probleem is... ben je vaak toch wel de persoon die dat probleem moet oplossen. Ja. En dat is dan ook weer een voldoening die mensen uit dit soort werkzaamheden halen. Ja. Maar goed, ja, logisch, je werkt met explosieven. Dus dat kan ook een keer misgaan. Ja, het gaat ook wel eens mis. Ja. Yeah. Yeah. Ja, ja, ja, ja. Dat, en dat is niet leuk natuurlijk, uh, nee, nee, natuurlijk niet. We, we, we, u bent dan officier ter plaatse, wat houdt dat precies in? Um, ik ben officier van dienst. En dat is een dienst wat, wat, wat wisselt binnen de explosieve opruimingsdiensten. Um, dat houdt in dat wij de EOD-teams assisteren... tijdens hun uitvoering van de taak. En zeker wanneer het een grootschalig incident gaat worden... Uh, dat betekent dat je een uh, lijeusong bent. Aan de ene kant voor de, voor de EOD-ploeg... en aan de andere kant voor de gemeente, voor de politie of, uh, of andere instanties. Ja, en ik neem het aan dat u dan beslist daar, want u hebt verstand Zaken. Nou, de bevoegdheid ligt in principe altijd bij de burgemeester. Wij adviseren de burgemeester, zeker over de technische uitvoering daarvan. En dan zie je toch wel dat het vaak over wordt genomen. Ik wou net zeggen, want die steekt misschien met ouder nieuws nieuw een keer een astronaut af... maar die heeft er natuurlijk helemaal geen verstand van. Nee, lijkt. precies. Nee. Dus dat, is, dat lijkt me ook logisch. Um, waar, ja, U bent dit werk ooit gaan doen. Uh, waarom eigenlijk? Ja, waarom? Um, uh, op een gegeven moment rol je erin. Uh, klinkt een beetje raar, uh, maar... Um, je stelt je dienstbaar op voor de maatschappij. Dat is natuurlijk wel een nobel streven om dat te mogen doen. Uh, je bent dat voor de veiligheid, voor de veiligheid van de burgerbevolking, maar natuurlijk ook voor de veiligheid van je collega's, bijvoorbeeld in het uitzendgebied. Uh, ja, dat, dat, dat neemt gewoon iets met zich mee. Uh, het is echt niet zo dat wij uh, raar zijn of zo. We zijn zeker, net zoals andere <lacht> mensen, gewoon heel normaal. Uh, maar ik denk dat de voldoening die je krijgt uit dit soort werkzaamheden ja, enorm is. En, ja. en de dankbaarheid. Ja. Want nu, nu is het vuurwerk in een, in, een, in een plaatsje Heenvliet, vlakbij Rotterdam. U hebt ook in Afghanistan gezeten, begreep ja, ik. Ja, klopt. En, en dat is dan toch even een ander, ander verhaal, lijkt me. Ja, dat kun je niet vergelijken met datgene wat in Nederland gebeurt. Nee, veel onvoorspelbaarder. Uh, ja, uh, dat sowieso. Uh, de hoeveelheden die daar worden gebruikt voor, uh, voor de bergbommen zijn, uh, zijn aanzienlijk veel meer dan uh, wat we in Nederland aantreffen. Uh, natuurlijk zijn de omstandigheden, dus kun je sowieso niet vergelijken met Nederland. Hoe gaat uw jaarwisseling er eigenlijk uitzien? Bent u ook uh, oproepbaar of? Uh... Uh, ik ben al tegen die tijd niet meer oproepbaar, maar een andere collega's natuurlijk wel. We zijn dus 24 uur uh, bedacht staan we standby. Uh, dus ik ga lekker een uh, jaar, uh, jaarwisseling vieren. Ja, en u hebt zelf, neem ik aan, uit uw eigen depot nog wel even wat uh, meegenomen. Dus uh, bij u in de buurt zal er flink geknald worden? Ik of? kan u vertellen. Ik heb een he groot hekel aan vuurwerk. Er <laughs> wordt niet geschoten. Er wordt dinget. niet geknapt. Nee. Nee, nee. Oh, wat grappig. Nou ja, daar kan ik me ook best iets bij voorstellen. Als je daar de hele week zo mee bezig bent... dan hoeft dat niet met de auto nieuw ook nog een keer. Dank voor het inkijkje wat betreft het werk van de EOD. Fred de Vries, officier daar bij die EOD... de Explosieve Opruimingsdienst. Hier is Gabriel Rios. Kiss your mouth and swallow you home Been honed in my claim like a old foam deniner Waver and skinny for dust in the wound from that honing wall. Out of our way now We're going for gold Been holding our claim Just like on Phony nights Out of the city And into this room From that Homey wall Dust in the wound that. Tedo, dedo, dedi, dedo, dedi, dedo, We zullen we maar zeggen dat hij ook hele vrolijke liedjes heeft. Deze Gabriel Rios, dat was Gold. Zometeen de stelling in stand.nl. die luidt als volgt... het is goed dat Grols op het etiket waarschuwt voor de gevaren van alcohol. Dit is Radio 1. E. Nu het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Artsen zonder grenzen bouwt de medische hulp aan de Filipijnen geleidelijk af. In het door de orkaan Hajaan getroffen gebied... is de medische noodhulp minder hard nodig, zegt de organisatie. Voor de wederopbouw en de hulp op lange termijn blijven andere organisaties in de Filipijnen aanwezig. Door Hayan vielen meer dan 6.000 doden en de orkaan verwoestte meer dan 1,1 miljoen huizen. ING is tegen het plan van minister Dijsselbloem om bonussen bij banken te beperken tot maximaal 20% van het vaste salaris. De bank heeft principiële bezwaren tegen het plan, staat in een brief omdat het ingrijpt in de vrijheid van private ondernemingen. Veel ouders vinden dat kinderen van 16 en 17 jaar na 1 januari thuis mogen blijven drinken. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma 1 Vandaag. Op 1 januari gaat de leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol naar 18 jaar. Maar ruim drie kwart van de ouders die het drinken nu toestaat, gaat het dan niet verbieden. En voedselbanken hebben dit jaar weer drukker gekregen. Het aantal klanten dan toe met 25 tot 35 procent. Vorig jaar was de stijging 20 procent zijn vooral mensen die in de schuldsanering zitten of een uitkering hebben. De voedselbanken moeten steeds meer moeite doen om aan voldoende voedsel te komen. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl, Jurgen van den Berg... Bierbrouwer Grols voorziet de bierverpakkingen vanaf volgende week... als eerste Nederlandse bierbrouwer van waarschuwingen. Geen alcohol voor minderjarigen tijdens zwangerschap en in het verkeer. Zo staat er op de flesjes. Is het een goede zaak dat Grols betrokkenheid toont met de gevaren van alcohol... of is het alleen een slimme marketingstunt? Ik praat erover met Koert van het Hof. Die is hoofd Corporate Affairs bij Grols. Dag meneer van het Hof, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Drie, drie keuzes aan het begin. U uh, mag het een ja of een op zeggen. opzeggen. Straks op, uh, gaan we natuurlijk aan de hand van die stelling gaan we uitgebreid doorpraten over, over dit initiatief. Um, ja? Hier komen de keuzes. Zelf rij ik natuurlijk alcoholvrij. Zeker. Dat is Ja dus. Het welzijn van onze drinker is belangrijker dan de omzet. Ja. Dit is een briljante marketingtruc, net voor de kerst.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 Ik ben het daarmee oneens. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, ik ben het daar natuurlijk zeker mee eens. Uh, misschien wel goed om enige nuancering aan te brengen. Het gaat om de waarschuwing de, uh, tegen alcohol uh, geef je aan. Uh, het is natuurlijk zo dat het tegen overmatig alcohol... of alcoholgebruik bij bepaalde doelgroepen is. En daar richt eigenlijk ook het, uh, de, de logo zich op. Dus die richten zich op de leeftijdsgroep, op zwangere vrouwen... en op alcohol en verkeer. Dus dat zijn wel hele specifieke uh, richtingen. En het is niet zo dat wij natuurlijk... vanuit met ons product, inderdaad, prachtige bier, tegen alcoholconsumptie zijn. Nee. Um, even die, die logo's, he, die staan. Uh, als je dus een flesje hebt, bijvoorbeeld, dan staan ze op het halsetiket, hè? Dat klopt, ja. ja. Dus het staat in principe staat het op uh, zowel op de halsetiket of op, uh, op de achterrugetiket, zoals het zo mooi heet, op andere flesjes. Het staat op alle blikjes. Het staat ook, zo, ook op de kartonnen verpakkingen waar de flesjes in zitten in de supermarkten en op de omdozen. Een, een, een groene kleurige balk, groen kleurige balk, dat heeft ook te maken met jullie, met jullie uh, huiskleur zou ik maar zeggen. Correct. En dat staat dan op een website www.talkingalcohol.com, gelijk maar internationaal ja. ook. En dan staan die drie symbolen daarvoor uh, met een rode kring eromheen, dus een soort verkeersbord kan je zeggen. Klopt. Uh, ja. Het eerste is, is 18+. plus. Dat refereert natuurlijk aan de nieuwe leeftijdsgrens... die we straks per 1 januari uh, uh, van kracht hebben. Die verhoogd is van 16 naar 18. Die nogal de nodige commotie gegeven heeft. tweede is het en ja. een, uh, een, een, een zwangere vrouw. derde de auto met een streep erdoor. En dan inderdaad de verwijzing naar de website... talkingalcohol.com... Ja. waarin uh, zeg maar op, een, uh, op een vrij neutrale manier... de, de, de voor- en de nadelen, de effecten van alcohol uh, op je lichaam worden weergegeven. Maar goed, iemand die een biertje opentrekt, die gaat toch niet eerst naar zo'n website? Dat lijkt me niet. Ze zullen er ongetwijfeld wel zijn, maar ik denk niet dat dat, dat is ook niet absoluut de, de intentie en de bedoeling. Uh, het, het, het geheel maakt onderdeel uit van, van meerdere activiteiten die we doen. En Het is echt gericht op een verdere bewustwording uh, van de van het mogelijke misbruik van alcohol, ja. de mogelijke effecten van alcohol. En, en de dingen die u noemt, dus jongeren, bestuurders en zwangere vrouwen... eigenlijk weten we dat ook met z'n allen natuurlijk... dat alcohol dan niet het meest handige uh, middel is. Ja, zo zou het moeten zijn. Uh, maar we weten ook dat er, dat er nog steeds inderdaad groepen mensen zijn... die dat onvoldoende uh, wel eens beseffen. Uh, de leeftijd, nou, in, in de media zeker de laatste weken... is dat natuurlijk een, een redelijk uh, hot... Uh, issue, uh, om het zo te zeggen. Uh, de leeftijdsgrens die verandert van 16 naar 18. Daar zijn veel jongeren het zelf natuurlijk vanzelfsprekend. Die 16, 17 zijn net mogen drinken. Uh, het uh, nu zelf niet mee eens. Zwangere vrouwen zou eigenlijk heel erg voor de hand moeten liggen. Dat doen we ook in Nederland al jarenlange voorlichting via het, via het medische circuit. Ik denk dat iedere weldenkende Nederlander dat ook wel zou moeten weten. Maar toch blijkt het wel goed om de boodschap te blijven herhalen en, uh, en onder de aandacht te brengen. Ja. Had de tekst gewoon niet veel sterker moeten zijn bijvoorbeeld, zoals dat op pakje sigaretten gebeurt? Dus een expliciete nou, wij... waarschuwing. Nou, ik denk dat wij hiermee op de beperkte ruimte die we hebben... want we hebben het hier over de, uh, wat we op onze verpakkingen doen... Uh, de beperkte ruimte die je daar hebt... dat dat, uh, dat, dat uh, uh, goed zichtbaar en opvallend uh, aanwezig is. Ook ja, door maar de kleurstellingen, zoals je net gaat. Het etiket van een bierflesje is ongeveer net zo groot... als de voorkant van een pakje sigaretten. Dus dat zou ja, wel kunnen natuurlijk. Er gaan heel veel bierverpakkingen per jaar door de handen van mensen. Uh, bij hun thuis dan wel uh, in de kroeg. Er wordt meegespeeld op filtjes in de horeca... Er zijn heel veel zogenaamde contactmomenten. En ik denk niet dat je het van die één unieke contactmoment moet hebben. Maar we zijn van mening, en dat weten we ook op basis van onderzoek... dat het bij kan dragen aan een verdere bewustwording van, uh, van, van dit onderwerp. Maar zo'n expliciete waarschuwing zou bijvoorbeeld wel op de filmpjes, filmpjes kunnen staan of zo, zegt u eigenlijk? Nee, op de filtjes hebben wij, net als de andere brouwers overigens, de, de boodschap staan die we afgesproken hebben ten aanzien van de leeftijdsverhoging naar 18 jaar. En dat staat met trots voor u gebrouwen. Geen alcohol, geen 18, geen alcohol. Mm -hmm. ja, okay. maar, dus daar focussen we echt op de, op de 18, op de leeftijdsgrens. Ja. Maar op termijn, zo'n expliciete waarschuwing, bijvoorbeeld op zo'n uiting, als die filtjes die in alle cafés liggen, dat zou, dat zou eventueel kunnen? Het is net als met de leeftijdsgrenzen. Dit soort dingen zijn altijd onderhevig onder, onder aan het maatschappelijk debat. Op dit moment zijn wij daar absoluut geen voorstander van, omdat wij van mening zijn. Dit heeft ook al de nodige discussie gekost, natuurlijk intern. Mm -hmm. Wij zijn een trotse bierbrouwer die graag haar producten verkoopt. Ja. 90% van de mensen geniet daar ook, ook veel van. Maar we willen ook actief op die 10% uh, ja. uh, werken en, en bestrijden. En u bent voorlopig de enige, hè? want de anderen die, die doen niet mee. Hebt u daar nog wel geprobeerd uh, overeenstemming over te krijgen met uw conculega's? Nou, niet op deze manier. Maar alle alcoholproducenten en ook de bierbrouwers zijn verenigd onder andere in de stiva... En binnen Stiva-verband hebben we al 30 jaar, ruim 30 jaar een zelfreguleringsmechanisme uh, uh, in Nederland. Dat betekent dat we onderling afspraken maken waar we onszelf aan ook aan houden. En vanuit de Stiva is onder andere worden ook gewerkt met educatieve slogans. Zoals ik die net al aangaf eigenlijk. En iedere brouwer, als we het over bier hebben... die gaat daar op zijn eigen manier mee om. Uh, en op de verpakkingen zijn nog geen uniforme afspraken gemaakt. Nee. Dus nou, ieder vult het op zijn eigen manier in. Wij hebben ervoor gekozen om dat op deze manier te doen. Als je dit nou voorhand ziet, dan denk je... nou dat het is toch eigenlijk best sympathiek van Gros? Toch is er weer kritiek, meneer Van het Hof. U had het ook al gehoord, ongetwijfeld. En uh, uit opmerkelijke hoek, want Wim van Dalen, directeur van STAP... dat is het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid... die zei vanmorgen het volgende op Radio 1. Nou, als je het zo'n eerste reactie hoort, denk je... ja, dat is een goede zaak van dat de branche uh, dat doet. Uh, als je weet wat het, uh, de achtergronden zijn en weet waarom ze het nu doen... Uh, ja de, de conclusie van van wetenschappers die dit soort activiteiten hebben bestudeerd die zeggen dit zijn toch uh, dit moet je toch zien als een alternatieve vorm van marketing in feite ja wat vindt u van de reactie van van dalen nou, ik ben blij dat meneer Van Dalen begint inderdaad met, uh, met het melden dat je dat inderdaad een uh, sympathieke actie kunt vinden. Het heeft niet zozeer met sympathiek te maken als wel dat wij menen dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Uh, en dat, dat, dat doen we ook en dat zullen we ook blijven doen. Als u, u, weet, u weet wat er is als iemand begint met allerlei uh, complimenten te geven. Dan komt daarna, na de comma komt vaak de doodsteek. En dat, dat doet hij dus ook, want hij zegt dit is gewoon een ordinaire marketing truc. Ja, dat was in de eerste keuzes ook al die, die je voorlegde. Het is absoluut geen marketing truc. Als bierbrouwer, als grols hebben wij prachtig merken. Uh, wij, wij zijn gewend in, om, om te adverteren. We maken prachtige commercials en allerlei promotionele activiteiten dit soort dingen hebben wij niet nodig om reclame te maken, zoals dat zo mooi heet. Dat is echt omdat we daadwerkelijk geloven dat we onze verantwoordelijkheid willen nemen... en dat we willen bijdragen aan het, aan het reduceren van alcoholmisbruik... en die groepen ook daadwerkelijk willen aanspreken. Ja. Dus het betekent echt dat we samen met anderen uh, samenwerking willen opzetten... en daar waar we onze eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen, zullen we dat doen. Dus ik ben het op dat punt uh, niet eens met meneer Van Dalen. Vindt u dat zuur van hem dat hij dan zo reageert? Nou, we kennen elkaar al wat langer. En uh, meneer Van Dalen uh, heeft een, een iets wat andere insteek... een wat andere agenda als, uh, als uh, wat Grols of, uh, of de alcoholbranche heeft. Op een aantal terreinen kunnen we elkaar vinden... en op een aantal terreinen kunnen we elkaar niet vinden. Uh, en ik ken zijn mening op dit punt. Ja, want hij zei ook nog in datzelfde interview vanochtend... Uh, hij zei verder, uh, de bierindustrie zal nooit op het flesje zetten dat bier verslavend is of kankerverwekkend zelfs. Eigenlijk komen we dan in de buurt van zo'n boodschap... Zo om waarschuwing waar wij het net ook al over hadden. Klopt, dat, dat, is, dat is juist. Ik denk als je bijvoorbeeld de, de website... Ik weet niet of je het zelf al gedaan hebt, Jurgen... Maar als je, die, die, uh, als je daar naartoe gaat, alcohol.com. Mm -hmm. Dat je kunt zien dat we daar inderdaad gewoon... Met de ruimte die we daar hebben... De boodschappen geven over de voor- en de nadelen. Wij geloven dat mensen uiteindelijk... Mits de juiste leeftijd... Uh, verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuzes uh, te maken in het leven. Weten dat alcohol mits normaal gedronken, verantwoord gedronken... ook kan bijdragen aan een gezonde levensstijl. En wij vinden dat je als je volwassen bent daar een eigen keuze in dient te maken. En dat lijkt me ook logisch gezien onze positie als bierbrouwer overigens. Ja. Um, nog even, dan, dat is het laatste puntje dat ik aanhaal van Van Dalen. Uh, maar dat is gewoon om voor de luisteraars ook even een wat beter beeld te krijgen. Dus dat er ook wel, wel kritiek op is. Uh, hij zei nog, die pictogrammen die zijn zo klein dat het nauwelijks opvalt. Uh, ja, het is een proforma kwestie, zegt hij. We doen wel iets, maar niet al te groot. Ja, ook op dat punt ben ik het niet met hem eens. Ik denk dat uh, als je naar onze verpakkingen kijkt... en de ruimte die we hebben, dat we altijd... en daar hebben we ook intern in onze eigen uh, policies... Uh, guidelines voor, richtlijnen over hoe groot dit soort boodschappen op verpakkingen, op labels moeten staan. Ook door het kleurgebruik wat we gekozen hebben... is het echt een, een, een opvallend element in de verpakking. Uh, natuurlijk is het niet het grootste element... want we, uiteindelijk zijn we inderdaad een, een bierbrouwer die graag haar producten verkoopt. Maar we stoppen het niet weg. En we praten er ook graag met iedereen over. Uh, u wilt stimuleren dat mensen verantwoord met alcohol omgaan... Uh... Nou ja, voorlopig blijft het dan bij die etiketwaarschuwingen. Dat hebben we vastgesteld. U, u werkt ook wel samen hè, met, met, met bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland. Hoe ziet dat er dan uit? Ja, dat klopt. Uh, we, we steunen al, al heel lang de Bob-campagne bijvoorbeeld. Die, uh, die loopt tien jaar een zeer effectieve campagne... om ook het, alcohol en, uh, en het, verkeer, uh, of het alcoholgebruik in het verkeer uh, terug te dringen. Uh, we zien daar ook gewoon enorme goede resultaten van. Uh, ook lokaal en in de regio werken we met Veilig Verkeer Nederland samen. Uh, in bijeenkomsten, in voorlichtingsbijeenkomsten... tijdens openbrouwerijdagen. Uh, we kijken op evenementen wat we met elkaar kunnen doen. Dus de bob -campagne campagne op evenementen, waar we overigens ook bijvoorbeeld met ja, laag alcoholische bieren zoals Stender eh, graag werken en met promotieteams aanwezig zijn om dat onder de aandacht te brengen van, uh, van jongeren. Uh, ja, maar, dus een groot aantal initiatieven ja. ook met derde partijen. Nou ja, groot doet er kennelijk veel aan. Was het niet beter geweest dat ook al die, al die andere brouwers dan gewoon meededen, dat, dat die dit initiatief volgen? Ja, maar nogmaals, alle andere brouwers, uh, zonder dat verder te kunnen benoemen... doen op hun eigen manier activiteiten die zich richten op verantwoord alcoholgebruik... en het terugdringen van alcoholmisbruik. Uh, er is geen brouwer in Nederland die zich daar niet bewust van is en daar, uh, daarop acteert. Nee, ik bedoel, als u, als, u vindt dat als bedrijf, dat is ook maatschappelijk onder, ondernemen, heet dat dan tegenwoordig, uh, ja. als groot vindt u dat belangrijk, die preventie... dan zou je ook kunnen, je kunnen inspannen om de anderen mee te krijgen... dat het gewoon een, een branchebrede actie wordt... Nou, zeker. Maar wat ik net al aangaf, binnen de Stiva-verband... hebben we ook daadwerkelijk, en het geldt voor bier, wijn en uh, sterke dranken... afspraken om uh, dit soort waarschuwingsboodschappen... ook op een groot aantal thematische reclamedragen... zoals dat ze mooi technisch heet, uh, te doen. Dus in alle televisiespotjes, in alle displays die je in de supermarkt tegenkomt... op uh, filtjes in de horeca, posters, billboards kom je dit soort boodschappen tegen. Uh, geen 18, geen alcohol is daar met name het speerpunt voor gekozen. Ook in overleg met het uh, ministerie overigens. We hebben vanmorgen nog even gebeld met een andere brouwer, Bavaria. En die laten weten, uiteraard staan we achter alle initiatieven... die uh, verantwoorde alcoholconsumptie stimuleren. Maar uh, dat het natuurlijk voor een groot bedrijf als Sepp Miller... dat is waar Gros dus onderdeel van uitmaakt... makkelijker is dergelijke besluiten op internationaal niveau door te voeren. Voor een relatief klein bedrijf als Bavaria heeft dit nogal wat implicaties. Begrijpt u dat? Nou, ja en nee. Uh, het is goed te horen dat ook Bavaria uh, het een positieve ontwikkeling vindt. En, uh, en, en, en dat erkent richting gross Miller. Uh, het lijkt mij dat ook Bavaria in staat moet kunnen zijn... om dat zelf te kunnen beslissen en, uh, en, en dat door te voeren. Ik denk dat ze met name doelen op de internationale markten... Uh, uh, en dat is wellicht moeilijker te sturen voor hen in uh, internationaal verband. Ja. Want maar dit in de is het, Nederlandse van, markt zouden moeten kunnen lijken. Want mij. voor de goede orde, dit komt ook op. Als ik in Amerika een gros biertje bestel, dan staat dit er ook op op het flesje. Dan staat er ook een, uh, zoals het dan zo mooi heet, een responsible drinking message op. Uh, en dat is waarschijnlijk een. Een van de elementen. Wij hebben er in Nederland voor gekozen om. om zo, met name leeftijd. omdat dat, een, dat echt een, een belangrijk aandachtspunt is. voor de overheid, voor onszelf, et cetera. Uh, om dat te combineren met zwangerschap en. Uh, ja. en, uh, en verkeer. Ja, maar het, het gebeurt dus wereldwijd eigenlijk. Uh, Absoluut. Op de bieren. Ja. Uh, ja. Uh, nou, dan sluiten we af met de reactie van het Trimbos Instituut. Uh, of voor verslavingszorg zijn die. Hè. die zijn blij met. Uh, met uw actie. Want zeggen ze? Elke discussie over alcoholgebruik. is een goede zaak. Daar bent u het mee eens? Ik ben het daar hartgrondig mee eens. En ik vind het ook gewoon heel goed om daarmee bezig te zijn. Dus als marketinginstrument of actie wordt uitgelegd... als we het proberen om aandacht te creëren voor dit onderwerp... dan ben ik het, dan ben ik het daar zeker mee eens. Wat drinkt uh, een, een hoge baas van een bierbrouwerij eigenlijk tijdens de kerstdagen? <laughs> uh, dan plop ik heel graag een beugeltje over. Ja, en dat wel. doe ik ook ze zeker op uh, oud en nieuw. Want het is geen mooiere plop als een grote fles Grols die je dan ja, ook plop. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Nou, uh, nu kan het wel weer. Uh, we gaan <laughs> praten over uh, uw actie. En uh, dat doen we met onze luisteraars. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Koert oh, ja. van het Hof. Hij is hoofd Corporate Affairs bij Gros. Uh, eens even kijken wat er op de site gebeurt. Maar ververser eventjes dan. Daar hebben intussen ruim 800 mensen gereageerd. Het is goed dat Gros op het etiket waarschuwt voor de gevaren van alcohol. 79% maar liefst is het eens met die stelling. 21% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Ben ik in de uitzending? Helemaal. Met Keizer. Ik vind het gewoon een reclame-steunt. Een goedkope reclamestunt van Grols en van die eigenaar van Grols. Dat schijnt een Amerikaans bedrijf te zijn. Mm -hmm. Maar misschien. Ik, ik heb zo'n idee dat de zaak gekloopt is en dat er een Duits bedrijf achter zit. Maar dus, <laughs> uh, dat is een ander verhaal. Maar ze kunnen het de de ook nooit de de goed doen, eigenlijk, hè, dan? Wat? Ze kunnen het ook niet gauw goed doen, dan? Nee, maar. In ieder geval dat die waarschuwingen nou komen... dat is een goedkope reclame stunt, Want iedereen wist al dat die dingen uh, er waren. Dat, dat, uh, bloed, als je een kind krijgt, moet je natuurlijk niet gaan drinken... en ja. niet gaan roken, enzovoort. En, uh, maar het gebeurt nog wel, natuurlijk. Ja, het gebeurt nog wel. Ja, ja. Maar, maar die krijgen ze heus niet... Van de drank af, of van het bier af, zo je wil. Maar... Met uh, zo'n uh, reclame. Maar... Duidelijk, maar goed, dat is ook niet het idee van Gros. Want die zeggen we, willen, we zijn voor verantwoord alcoholgebruik. Um, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gesprek met John Aslan. Nou, ik ben het volledig eens met de stelling. Want het is sociaal en een goede daad van Grols. Alleen een beetje later, want je ziet bijvoorbeeld bij de medicijnen... al uh, zolang die medicijnen bestaan, dat er ook een, een, een, een stukje papier in zit... wat de mogelijke bijwerkingen zijn, dus wel niet. Maar dan moet het alleen nog op elk glas komen te staan. Dan zijn ze helemaal klaar. Op elk glas, zegt u? Dat is een suggestie ja, even. Ja, want je, hebt, je zit natuurlijk in de kroeg en dan krijg je een pompenbiertje. En dan, uh, dat gaat niet per fles. Nee, dat is waar. Ja, nee, precies, alles uit de tap, ja, dat gaat gewoon rechtstreeks rechts het glas in. Stam.nl, Stam.nl, goedemiddag. Van rest uit een helder, ik ben op drie punten er absoluut tegen. Het is gewoon onzin. Al zouden ze die etiketjes van geen auto rijden en uh, uh, geen zwanger zo groot maken. Alleen op het uh, flesje plakken: dat alleen het kroontje daar staat krols op. Dus heel groot erop staat. Niemand trekt zich ervan aan, die hoort het. Hè. Ze hebben het over uh, vrouwen die moeten geen alcohol drinken. Ik wel, dat is een punt twee dan. hè? Uh, dat die ouders nu zeggen. Ja, we halen gewoon bier en we laten de kinderen drinken vanaf 12 jaar. Ik denk dat die moeder zal begonnen zijn met alcohol drinken, want ik noem hmm. het alcohol. -hol, hè? <laughs> dus, nou ja, en... Uh, dus uh, Maar kun je dit glos allemaal verwijten, wat u nu allemaal zegt? Dat is dan toch iets van ons het allemaal, is allemaal, lijkt me? Alles niks. hè. Maar dan moeten ze niet zeggen, wij zijn er tegen, want daar kunnen ze niks aan doen. Uh, uh, iedereen blijft drinken. Eh. Ik, dat was mijn derde punt dan. Ik ben oud. Ik hoop niet dat als de mensen net zo oud als ik zijn... hun 85 levensjaar... dat ze hun kinderen op moeten zoeken uh, met korsenkoff. Want maar... ze gaan toch gewoon door met drinken. Als een kind komazuipers uit het ziekenhuis thuis komt... die kinderen krijgen gewoon drank. Mm, ja. En dat bedoel ik, er zit te veel alcohol in... omdat ze dat zelfs kunnen zien. Ja, oké. Okay. Dank u wel. U bent niet voor in ieder geval. heel goedemiddag. Hallo, met Jan Baas uit Arnhem. Goedemiddag. Ik, ik ben het helemaal eens met de, met de, de maatregel. De, maar of het veel helpt, dat weet ik dus niet. Maar ik ben het dus wel eens. Uh, het, het, het is een goede maatregel. Ja, en, en denkt u, ook wat, u denkt niet dat het, het uithaalt? Uh, nou ja, dat zal, de, dat zal de praktijk moeten uitwijzen. Maar ja, kijk, uh, je moet er toch ergens beginnen... En uh, ja, dit vind ik een goede maatregel, ja. ja uh, en uh, of het wat helpt, uh, ja, dat... dat... Ja. Nogmaals, dat zal de praktijk moeten uit, uh, uitwijzen. Ja. Ik, ik wil trouwens wel aan u vragen, not doen of not doen wat u in het begin uh, noemde. Not doen. Wat is dat nou in gewoon Nederlands? Uh, niet doen. Akkoord, akkoord. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, met mevrouw. Ik <laughs> ben wel eens met de stelling. Want ik ben zelf al jarenlang roker... En de waarschuwingen staan ook op het pak sigaretten. Uh, de waarschuwingen staan ook op medicijnen. Dus ik ben het wel mee eens. Ja? Ja. ja. Maar eigenlijk, ja, weten, bang, we, eigenlijk weten we dat toch ook wel met z'n allen? Bedoel... Ja, in principe. Want wanneer komen de waarschuwingen op de doos van McDonald's dat het dik maakt? Ja. Ja, en zo kunnen we nog wel een paar bedenken. Ja, dat bedoel ik. Ja. Iedereen weet goed dat hoe alles werkt. Dus... Ja. Of zou het toch zo zijn dat iemand dan... Uh, dat die, kijk, weet het allemaal wel... maar als je dan toch nog een keer daarmee geconfronteerd wordt... op zo'n flesje, dat je dan toch even denkt van... nou, bij twee is het wel even genoeg. Ik moet nog met de auto. Mag dat eigenlijk met twee uh, rijden? Nee, dat mag eigenlijk ook niet meer. Nee, ik drink nooit bier eigenlijk. Um, maar goed, dus dat weet ik niet. Um, maar goed, du duidelijk wat u vindt. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Uh, ja, goedemiddag. Ja, ik weet niet of het iets uithaalt, want... Uh... Intussen staat twee derde van een pakje sigaretten vol met uh, roken is dodelijk. En als je dat nu ook op een flesje gaat zetten van uh, drank uh, is dit of dat. Ik, ik betwijfel of het, of het werkt. Als ik zie hoeveel mensen er nog roken. Ik rook zelf niet gelukkig. Maar als ik zie dat mensen... Ik zeg wel eens tegen iemand van... Uh, Lees nou eens de tekst heel goed, hè. Wat staat daar nou? Ja, ja. het is echt geen moer. Dus ik denk dat het flesje ook heel erg uithaalt. Ja. Eh, daar had ik het natuurlijk net met, met, met Van Toff ook nog even over. Van, van Grols. Dus moet je inderdaad niet die boodschap veel explicieter maken... op die flesjes van... Nou ja, je, je, je, dit is verslavend of zo. Ik nou, noem maar wat. dan moet je het moet je het landelijk invoeren. Dan moet je het op alle flesjes zetten. Want als je het alleen op grond zet... dan ben ik bang dat mensen dan gewoon... naar Heineken op de Amstel gaan pakken. Mm. Onder een ander merk, waar het niet op staat. Omdat maar... ze daar niet mee geconfronteerd nee. willen worden met zo'n boodschap. Ja, nee, precies. Nee. Ik denk dat ze het dan landelijk moet invoeren. Want ons werk... Ik... Ja, dank u. Stam.nl, goedemiddag. Ja, bent Roel de Ruiter. Dag meneer de Ruiter. Ja, ik vind, dat het, ik vind het op zichzelf goed. Alleen ik vind het veel te mager. Het slaat niet aan. Ik denk dat je aan de andere kant moet beginnen. Iedereen die alcohol gebruikt... die zou 100 procent meer ziektekostenpremie moeten betalen. En ik denk uh, dat, uh, dat dat helpt het. Als de mensen het in de portemonnee komt... ...dan, uh, dan, uh, dan weten ze wel, dat ze verkeerd daarmee bezig zijn. En bovendien vind ik ook dat veel meer van die sociale gevolgen... ...bij de producenten van alcohol neergelegd zouden moeten worden... Hoe, ...hoe je dat dan wordt doen. Maar in ieder geval... Uh, ik vind uh, dus diegene die alcohol in de productie brengt, alcohol is slecht, uh, maatschappelijk uh, soms wel aanvaard, maar toch blijft het slecht. Gewoon de gebruiker uh, belasten uh, in de vorm van meer ziekenkostenpremie mm. en de producenten enorme uh, bedragen laten betalen voor uh, het in de markt uh, zetten van alcohol. Ja. Maar het punt is natuurlijk toch, als je, als je te veel alcohol drinkt, uh, dat is slecht, uh, terwijl ik hoor ook toch wel artsen zeggen, nou ja, een glaasje wijn per dag of zo, dat is helemaal niet slecht. Ja, maar dat altijd te vergoeilijken. Uh, en ook in worden. worden. ik drink een glaasje je wijn. Ja. Hey, iedereen drinkt een glas wijn. Ja. Het gaat allemaal even klein worden. Ja. Om de gemoedelijkheid van, van, en de, de sociale aanvaardbaarheid eh, groter te maken, drinkt u helemaal niet. de producenten belasten met de gevolgen van ziekte ja, door ja. alcohol. Dat en, ik... en, de, en de gebruiker dus ook belasten door eh, 100% meer eh, ziektekostenpremie te laten ja, betalen. Ja. Dat doen een aantal maatschappijen in, in Amerika ook. Ja, ik ga dat uh, straks nog even voorleggen aan meneer Van der Zolf. Dank u wel. Stampo.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, de jong Amersfoort. Ik heb mijn neefje alcohol afgeleerd door hem te vertellen dat alcohol ontstaat door een rottingsproces. Fruit laten rotten. Dat moet goed bekendgemaakt worden. Ja. Dat is gewoon En u zegt, dan gaan, uh, de, gaat de jeugd sowieso niet Hij meer drinken. Niet meer. Hij hoeft het niet meer. Nee, u heb hem gewoon bang gemaakt. Ik zeg laat de fruit gewoon rotten. De laat laten rotten. En dat noemen ze dan wijn. Ja. Drinkt u zelf wel eens wat of niet? Nee, niks. Nee, helemaal niet. Koffie. Koffie, ja. Sommigen zeggen dat dat ook niet goed is, hè? Ah, oh, jawel. Oh ja, oké. Okay. Okay. Dank u wel voor het bellen. Um, en iedereen natuurlijk die de moeite heeft genomen... om uh, zo vlak voor de kerstdagen nog even die telefoon uh, te pakken... Ik ga snel terug naar Koert van het Hof. Hij is uh, hoofd Corporate Affairs bij Grols. Uh, meneer van het Hof, wat vond u van de reacties? Nou, om te beginnen was het, was het uh, prima om te horen dat bijna 80% van de Nederlanders... van degenen die gereageerd hebben, de 800 reacties, uh, het positief en eens is dus met de stelling. Ja, op dus, onze site, uh, dat, uh, Uitstekend, ja. ja prima. Ja, ja. Ja. Maar dan even van de bellers, want daar zaten toch ook wel uh, een paar mensen bij... die wat kritische noten kraakten. Absoluut, ja. Nou, ik denk dat een aantal opmerkingen... heb natuurlijk wat mee zitten schrijven. Uh, de eerste beller had het, meen ik, over... dat iedereen het al weet. We hebben het daar al even kort over gehad in het voorgesprek. Ja. Ja, het, het, het, wij zijn ervan overtuigd... dat je die boodschap moet blijven herhalen. En er is nog steeds gewoon genoeg te winnen. En dat blijkt ook uit andere reacties. Een meneer die een suggestie doet... om het op elk glas te doen in de horeca. Nou, dat gaat misschien nog wat ver. Dat, dat, dat, dat is wat ja, lastig. Maar we hebben, hebben het in ieder geval op elk filtje staan... op dit moment al. Ja. Ja, maar dus ook dat die, is, en dat die, staat die, onder die, het glas. Ja, maar ook dit is goed gepresenteerd. Ja, maar ook die, die, die, die logo's die je nu op die flesjes zet? Ja, daar hebben we, hebben we tot nu toe nog niet gedaan. Uh, glaswerk, da, da, daar zijn de, de horeca-gelegenheden zelf ook altijd vrij kritisch op. Uh, maar zeker een idee om, uh, om over na te denken. Ja, Want die meneer heeft natuurlijk wel een punt. Er worden natuurlijk heel veel biertjes gedronken die gewoon rechtstreeks uit de pomp komen, dus die niet uit het flesje komen. Ja, maar wat ik net al zei, het staat in ieder geval op het viltje. In een goed horecabedrijf krijg je je biertje ook geserveerd op een, op een viltje. Uh, het staat ook op verschillende uitingen die in de horecagelegenheid aanwezig zijn. Dus uh, het is niet zo dat je, als je in de horeca een biertje drinkt of een, uh, of een wijntje... wat die meneer uh, vervelend vond, een gl mooi glas wijn drinkt... of een mooi glas bier drinkt, dat je daar dan niet van bewust maar, bent. Uh, meneer de Ruiter die zegt, uh, uh, u zou pas echt uh, toonbeeld zijn... van maatschappelijk en verantwoord ondernemen als u ook... Uh, zich zorgen zou maken over de sociale gevolgen van uh, alcoholmisbruik. Hè? Dus dat u, dat u daar wat aan doet. Uh, is dat eigenlijk al het geval? Nou, dat, dat, dat doen we zeker. Ik, dat, dan zouden we wat langer moeten praten over wat dat dan precies is. Uh, wat ik uit de reactie van meneer haalde is in ieder geval... Uh, dat hij graag ziet dat degenen die het veroorzaken... Uh, daar, daar ook zelf dat moeten voelen. Nou, uh, daar ligt een rol voor verschillende partijen. Uh, de, de overheid, de gemeentes moeten handhaven. Uh, dat moet op een, op een correcte manier gebeuren. Dat zullen we straks na 1 januari ook zien of dat gebeurt. Zeker bijvoorbeeld bij de leeftijd. En verder is het natuurlijk zo dat, dat, dat, dat alcohol in zijn algemeenheid... en dat geldt ook voor bier... door meer dan 90 op een normale, verantwoorde manier... gedronken en genuttigd wordt. Dus dat betekent dat de goede in onze optiek ook niet onder de kwade leiden. Nee, maar een deel, dus wij, een deel van uw omzet afstaan voor dat soort zaken... dat zou pas echt een mooi gebaar zijn natuurlijk. Ja, maar dat doen we op een bepaalde manier. Dat doen we op een bepaalde manier. Door inderdaad die samenwerkingen met pro in projecten... op evenementen, met uh, dat onder de aandacht te brengen. Dus een gedeelte van, van, van onze omzet... besteden we ook daadwerkelijk aan, aan zogenaamde uh, uh, voorlichtings. Projecten en dergelijke. Ja. Um, nou ja, er was nog iemand die zei: ja, een beetje laat. Maar goed, dan kom ik toch maar even weer terug op waar we het in het gesprek al over hadden. Ja, je kan ook helemaal niks doen en uh, u doet in ieder geval wel wat. Dat, dat valt dan toch wel weer te prijzen, misschien. Ja, ik denk het ook. En het is belangrijk om te benadrukken dat ook wij zelf natuurlijk niet geloven... dat als je alleen dit zou doen, dat dat dan een, een oplossing zou bieden. Dit is een van de vele activiteiten die wij zelf, maar ook in, de, in veel breder verband... door allerlei groepen, bijvoorbeeld uh, Trimbos, Tactus, uh, de overheid... Uh, op allerlei manieren doet richting de verschillende doelgroepen. Dus, dus uh, ik denk dat het zeker gewoon kan bijdragen. Daar zijn we van, van overtuigd. Uh, dus ja, wij zullen daar onverwijld mee doorgaan. Goed. Ik wens u mooie dagen. Dank u wel. En, dan, en dank dat u meedeed in stand.nl. Koert van het Hof, hij werkt ja. bij Grols dus. Uh, u kunt blijven stemmen op onze site. Die, blijft, uh, die stelling blijft daar de hele middag op staan. Uh, even kijken of daar nog wat in veranderd is. 876 mensen intussen hebben gestemd op die stelling. Dus het is goed dat Grols op het etiket waarschuwt voor de gevaren van alcohol. 79% eens, 21% oneens www.stand.nl, dat is die website. Zometeen is er Dit is de Dag met Klamer. Wij melden ons morgen met een speciale lunch. Dan een groot gesprek met Henk Hagoort, de hoogste baas van de publieke omroep. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Dit is de dag, gaat verhuizen.